10 uur Marianne Koekoek met het NOS Journaal. Twee Turks-Nederlandse kamerleden roepen islamitische ouderparen op om pleegkinderen op te nemen. De PvdA-kamerleden Usturk en Kuzu reageren daarmee op de onrust. Die is ontstaan rond het jongetje Yunus. Die is uit huis geplaatst en wordt opgevangen door een lesbisch stel. In Turkije is daar ophef over ontstaan. De kamerleden zijn een actie begonnen onder de titel Stop de verontwaardiging, neem verantwoordelijkheid. Er komen op internet veel reacties op vanuit de Turks-Nederlandse gemeenschap, negatieve en positieve. In de Franse Alpen zijn een Britse vader en zoon verongelukt... bij het beklimmen van de Mont Blanc. De vader van 48 en zijn zoon van 12 waren zaterdag op pad gegaan. De jongen viel van een helling een paar honderd meter naar beneden. De vader belde eerst de nooddiensten en probeerde daarna zijn zoon te bereiken. En daarbij kwam ook hij om. Volgens de Franse politie waren de Britse klimmers niet toegerust... voor een beklimming onder winterse omstandigheden. De politie in Leiden zoekt getuigen van de mishandeling van een scheidsrechter bij een zaalvoetbalwedstrijd. De man van de 21, die stage liep bij een jeugdwelzijnsorganisatie, floot de wedstrijd vrijdagavond. Na afloop wachten twee spelers hem op en sloegen hem in zijn gezicht. Hij liep een gebroken neus en een dubbele kaakbreuk op. De daders, twee broers van 15 en 20, zitten inmiddels vast. Het aantal inbraken is vorig jaar fors gestegen. Er zijn nog geen landelijke cijfers, maar duidelijk is al wel dat in de regio's Oost, Midden en de regio Rotterdam een flinke toename is. Bronnen melden de NOS dat er sprake is van een landelijke trend. In Rotterdam was er met name in de laatste maanden van vorig jaar een duidelijke stijging. Gemiddeld werd er 36 keer per dag ingebroken. Dan nog het weer, bewolkt en vanavond toenemen de kansen op een stevige bui. Vannacht op meer plaatsen regen. Morgen een enkele bui met af en toe zon en dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden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 Pingel, de nieuwe voetbalgame voor jou en je vrienden. Spel hem nu gratis op je tablet op Facebook of op je smartphone. En zorg dat je niet wordt weggepingeld. Kijk op Pingelgame.nl. Oh, en Ecosim wordt aanbevolen door tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, de eredivisie nadert langzaam zijn einde, de spanning neemt toe. We spelen nu zeven finales, we hadden dus acht finales. In. Ja, de, zoals de Boer zegt, voor het kampioenschap zeven finales... zijn het voor ons ook zeven finales aan het worden... omdat wij uh, moeten wegblijven uit de onderste regionen. En over al die finales praat ik zo meteen met collega Jeroen Elshoff. Milan Remo dat is een voorjaarsklassieker... maar van voorjaar was weinig te merken in Italië. De laatste 10 kilometer uh, van het eerste gedeelte was, was verschrikkelijk. Het was gewoon natte sneeuw, echt barre omstandigheden... En, uh, nog 10 kilometer meer en er waren renners echt onderkoeld geweest. Het was 0 graden en sneeuwde. Ja, we blikken uitgebreid terug op deze bizarre Milan San Remo... met renner Sebastian Langeveld, ploegleider Ivan Spekenbrink... en onze analyticus Bart Voskamp. Een Nederlands honkbalteam bereidt zich voor op de halve finale... van de World Baseball Classic in het stadion van San Francisco Giants. Moet morgenacht de Dominicaanse Republiek worden verslagen. Het is even wennen voor werpen Rob Kordemans. Het is pas begin van het jaar... Uh, nu horen we eigenlijk pas uh, een paar oefenpotjes te spelen in Nederland in de kou. En uh, nu, uh, nu sta je ineens in een stadion met 40.000 man. En verder, kijken we, uh, verder kijkt springruiter Gerko Schreuder. Terug op een uh, roerige periode uit zijn carrière. Met Olympisch Goud in Londen, maar ook het faillissement van zijn sponsor. U hoort het allemaal tot 11 uur in NOS langs de lijn. blijft ongelooflijk spannend aan de kop van de Eredivisie. Even op een rijtje. Ajax heeft 57 punten. PSV en Feyenoord hebben er eentje minder. En Vitesse volgt op 4 punten van de koploper. Jeroen Nelson is hier. Goedenavond Jeroen. Goedenavond. Jeroen, jij was vandaag bij AZ Ajax. Maar je hebt alle andere wedstrijden ook intensief gevolgd. Uh, Merkt je bij AZ Ajax dat de spelers onder spanning staan momenteel? Nou, bij Ajax helemaal niet eigenlijk. Want die speelde de eerste 25 minuten van de wedstrijd uh, fantastisch. Dominant voetbal. AZ had helemaal niets in te brengen. Dus van kampioenstress was bij Ajax geen sprake, zou ik ook gek vinden hoor. Want die ploeg heeft al zoveel meegemaakt. Uh, de laatste twee seizoenen in, in de slotfase van de competitie. Maar ook Champions League gespeeld. Dan zou het wel gek zijn als je dan op bezoek moet bij AZ. Dat je ineens onder stress komt te staan. Mm. De Stress was meer uh, het geval bij, bij de spelers van AZ. Want daar straalde de onzekerheid er in het begin van de wedstrijd vanaf. Ja, maar ko daar komen we zo uitgebreid op op uh, AZ. <coughs> Pardon. Uh, het leek een eenvoudige overwinning voor Ajax te worden. Was er toen een kantelmoment? Want het werd toch nog spannend op een bepaald moment. Hè? Nou, Ajax kwam zo makkelijk op 0-2 door niet goed verdedigen van, van Az. maar ook door gewoon goed voetbal van Ajax. En ja, spelers ontkennen het altijd. maar ik had toch het idee dat er iets van gemakzucht in sloopt bij, bij Ajax. Uh, zo van: nou, dit is wel gebeurd. we kunnen rustig achterover hangen. En dat moet je nou net tegen een ploeg als Az weer niet doen. Want. Die is niet goed in vorm, maar heeft wel voldoende kwaliteit om als je ze de gelegenheid geeft om nog enigszins te, te gaan voetballen. En zeker na rust, toen AZ de 2-1 maakte, toen had Ajax het echt lastig. En had eigenlijk uh, de ploeg van de Boer weer het geluk dat die bal er invloog via een vrije trap, die van richting werd veranderd. En toen was het eigenlijk gedaan. Ja. Laten we even luisteren wat Frank de Boer tegen jou zei, uh, uh, met name over de wisselvalligheid van zijn ploeg. Ik heb met Vlaag echt heel goed voetbal gezien. En als je ook die goals ziet zeg maar, van van een fantastische aanval. Met loop, mooie looplijnen die we hebben afgesproken. En er waren nog wel meer van, van dat soort aanvallen. Alleen we waren te wisselvallig, vond ik vandaag. Want we een hele mindere periode. En misschien ook wel deels door misschien wel door zit, Maar ik denk ook gedeeltelijk door ons. En ook met een hele goede moment. De laatste twee seizoenen dwongen jullie de titel af in de laatste acht wedstrijden. Is het nu zo dat er een lijstje hangt met weer acht wedstrijden... en dat er nu door de eerste een streep gaat? Nou, we spelen nu zeven finales, we hadden dus acht finales. En ja, je bent natuurlijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd aan het leven. En we kunnen ons niks permitteren. We hebben drie achtervolgers... En die, die staan er ook gewoon hartstikke goed voor. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we onze wedstrijden winnen. En dan, dan ben je kampioen. Maar dat is niet zo makkelijk. Want we moeten ook nog tegen PSV. Ja, je merkt aan hem dat hij ook niet zo goed wist wat hij ermee aan moest. Hoor. Want zijn ploeg domineerde echt. En iedere keer als je het idee had van nu heb ik het wel in de tas zitten. Zag je die wedstrijd weer een beetje kantelen. En uiteindelijk moet je dan gewoon de conclusie trekken. Dat het voor Ajax en voor de Boer gewoon heel belangrijk is. Dat ze die wedstrijd uiteindelijk winnen. En hoe dat dan uit Uiteindelijk gaat dat, maakt niet zoveel uit, denk nee, ik. Dat is duidelijk. Die wis wisselvalligheid, ja, dat is dan, dat constateren ze nu. En dat moet er even uit. Dat is een punt waar, uh, een punt van zorg bij Ajax? Of is dat nou, overdreven? ik zou het geen punt van zorg willen noemen. Het is ook geen makkelijke uitwedstrijd. En uh, in het verleden is het natuurlijk vaak genoeg gebeurd, niet in de slotfase van competitie, maar wel dat ploegen juist dit soort wedstrijden verliezen als ze dipjes hebben in een, in een duel. En dat gebeurde vandaag niet, want Ajax uh, nam het gewoon veel te gemakkelijk op. Die hadden ook met met een beetje grotere voorsprong die wedstrijd kunnen uitspelen... dat dat zo 1-4, 1-5 kunnen worden. Maar dat werd het niet. En dat is wel een compliment voor AZ... want die hebben wel gevochten tot op het laatste moment... maar zijn zo zwak gestart aan die wedstrijd... dat het eigen schuld dikke bult is. Nou, even uitgebreid uh, op uh, AZ inzoomen. Um, er zijn nog wat uh, finales te spelen... maar dan uh, om, de om in de Eredivisie te blijven. Dat, wie dat aan het begin van het seizoen had gezegd... die had je wellicht uh, voor gek verklaard. Um, de, toch als je het spel ziet van AZ... Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Heeft het dan toch nog hoop? Je, je denkt toch niet dat AZ gaat degraderen? Dat zou je toch bijna niet. Het Ik Ik staat helemaal niets uit. Uh, want waarom zou het ineens kantelen? Zeven wedstrijden, geen overwinning geboekt. Vorige week had het wel gekund, hoor, tegen Ado. En vandaag uh, zullen er ook mensen zijn die zeggen van ja, het was toch nog bijna 3-3 geworden. Maar de defensie geeft uh, een grote zorg voor Verbeek. Want Lam, de jongeling, rammelt uh, viergever. Uh, oorzaak van tegengoals, doordat hij de jong uit zijn rug liet weglopen. Uh, Wijnaldum ook niet fantastisch vandaag. Marcellus altijd een, nou, zes, soms een vijf, maar nooit een acht. Dus ik zou uh, zeker hè? niet rustig achterover zitten als ik uh, AZ was. En ook gezien het programma, ik sluit helemaal niet uit dat ze straks onder de streep staan. Je kan er niet van uitgaan dat als je altijd maar hetzelfde blijft doen, hmm. dat, uh, dat dan ineens het verandert. Verbeek, Verbeek denkt daar anders over, hoor, want die zegt van ja, ik. Uh, ja, ik zie toch dat er, dat er ook goed voetbal in zit. Ik zie toch dat er, uh, dat er genoeg fases in een wedstrijd zijn... waarin we wel aan het voetballen toekomen. komen. Ja, het kan allemaal wel zo zijn. Maar het, zeven wedstrijden, geen overwinning, dat zijn de harde, harde feiten. Hm, en laten we even naar uh, trainer Gert-Jan van Beek zelf luisteren. De, die probeert natuurlijk het hoofd koel cool te houden. Nu paniek raken en andere dingen gaan doen, dat heeft helemaal geen zin. Je kunt nog een keer kijken naar spelers die op een gegeven moment wat minder in het vel zitten... of uh, wat, uh, wat, wat minder zelfvertrouwen hebben. Dan kun je daar een keer een wissel op toepassen. Maar Voor de rest moet je gewoon met dit uh, team, met dit materiaal... en ik vind dat het goed genoeg is uh, om erin te blijven, uh, moet je het kunnen doen. Ja. Ja. Uh, uh, geen paniek. Ik, ik heb even het programma erbij gepakt. Herakles uit... Altijd lastig. En, uh, NRC uit, uh, ook lastig. Utrecht thuis, moet dat nog een toevoeging hebben. PSV thuis, Heerenveen uit. En de laatste twee zijn PEC thuis en Willem 2 uit. Ja, die laatste twee, hè? Dat, dat is. Dan zou je ja, ook wel ja, ja. kunnen zeggen van ja. Willem 2 laat het dan misschien lopen, want ze zijn nog gedegradeerd. zou kunnen. Ja, en toch, toch kan je dat ook niet zeggen. Want op het moment dat Willem 2 een seizoen afsluit uh, voor eigen publiek, zullen ze er ook niet zomaar zeggen: uh, Toetele weet je wel. Ja. Nee, nou, dit is een verschrikkelijk zwaar programma. En. Uh, en uh, ja, hij zegt van ja, ik ben ervan overtuigd dat als we doorgaan met wat we doen. Ja, maar ja, dat, dat doet hij al een hele tijd. Dus, uh, en als je daar zo rondloopt. Hij pro natuurlijk probeert hij het hoofd koel cool te houden. Natuurlijk zegt hij dat er geen paniek is. Maar uh, ik, ik kom er vrij vaak. Ik ken uh, behoorlijk wat, uh, wat mensen daar. Ja. En er zijn ook andere signalen die je zo nu en dan toch steeds vaker hoort. Dat het, het verhaal is van de uitgeknepen uh, sinaasappel. Dat de trainer nog wel kan persen wat hij wil. Maar dat er geen druppel meer uitkomt. Uh, dat er misschien sprake is van een houdbaarheidsdatum van, de, van deze trainer. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat Verbeek een, een slechte trainer is. Want dat is hij helemaal niet. Want hij heeft het voor het seizoen ook fantastisch gedaan met AZ. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat er iets speelt van... Nou ja, is dit, is dit nog wel, uh, gaat dit nog wel goed komen met, met de gemiet tussen uh, ja, deze selectie en deze trainer? Soms... Vraag ik me wel eens af of dat allemaal nog wel goed zit. Maar het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Ja. Om even je signalen in te kunnen schatten. Zijn dat fans of komt dat vanuit de boezem van de club... Die signalen die jij krijgt, dat het niet helemaal... Nee, dat heeft niets met fans te maken. Nee, nee, nee, nee. Als je daar, als je daar uh, wat meer je ogen openhoudt... dan zie je ook wel dingen waarvan je je kan afvragen van... nou, is, zit het, nog allemaal wel, is het nog allemaal wel zo rustig... als ze naar buiten, doet, naar buiten toe doen, doen voortkomen? Ja, ja. Ja, je wilt niet te veel over je bronnen kwijtraken. Dat lijkt mij duidelijk. Nee, maar het is ook echt moeilijk om, uh, om, om precies door te krijgen... Uh, of er echt iets mis is of niet. Maar aan de resultaten kan je in ieder geval zien dat het niet lekker loopt. En uh, ja... Ik ben inmiddels zover dat ik niet geloof dat het zo rustig is als dat het lijkt. Hmm. Maar denk jij dat het denkbaar is dat Gerbrands een goed gesprek aangaat met Verbeek... en zegt, joh, misschien is het maar eens beter dat we uit elkaar gaan? Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd ook niet dat dat de oplossing is. Uh, tenminste niet nu. Uh, Toon is een, een zeer verstandige uh, algemeen directeur... die ook nog eens een goede band heeft met Verbeek, dus ik... Ik neem aan dat die dagelijks goede gesprekken hebben met elkaar... en dat ze elkaar ook de waar waarheid durven zeggen als het nodig is. Ik denk ook niet dat het heel veel zin heeft om hem uh, nee, om, om, om om op straat te zetten. Dat zal ook absoluut, ja, wat, wat, wat, absoluut niet wat, wat, wat, gaan kan, gebeuren. Wat kun je dan nog doen? Ja, nou ja, dat is het moeilijke daar. Uh, je moet, uh, je moet, ik denk dat wat in ieder geval belangrijk is... is dat die spelers wat vertrouwen krijgen. Uh, er zijn ook... Het hele seizoen al door klachten van, van spelers dat, het, dat, het, dat de trainingsintensiteit wel erg hard en erg fel en erg stevig is. Uh, af en toe zijn er ook gesprekken over geweest, heb ik begrepen. Maar ja, Verbeek, die, ja, die is natuurlijk, uh, voor zover ik weet, heel erg van, van de cijfers en van de metingen. Meten is weten. En die zegt altijd: nee, hoor, dat is niet zo. Het kan. Ja, ik heb ook spelers die zeggen: van ja, maar mentaal is het toch lastig. Uh, nou ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik, het lijkt me een, een, moeilijke, een moeilijke uitgangssituatie vanaf nu, met nog zeven wedstrijden. Aan de andere kant. Uh, een talent als Maher, een doel te maken als Eltedoor. Het kan ook gaan lopen en dan twee keer winnen, dan ben je eruit. Dus, ja. uh, ja. nou ja, maar naar, ik steek uh, mijn handen niet voor Jans Kijk naar, naar Heerenveen. Hè? Daar ja. gaan we het misschien straks nog wel even over hebben. Maar Heerenveen staat natuurlijk ook in zo'n situatie dat je denkt... Ja, moet Van Basten eruit, moet hij er niet uit. Nou, we geven hem nog ja. even een week en kijken hoe het nu gaat. Het verschil is wel dat, uh, dat hij er op tijd uit is. En AZ heeft nu nog zeven wedstrijden. Die ja. tijd wordt wel korter. Ja. En de, het verschil met die ploegen daarboven, want kijk maar Zwolle staat nu op drie punten. Uh, ja, er blijft een steeds minder grote groep over daar aan de onderkant... als dit zich verder ontwikkelt. Ja. AZ moet echt gaan winnen. Feyenoord blijft in de spoor van Ajax... hoe die twee 0 overwinning op Utrecht. Uh, is die vorm van Feyenoord te vergelijken met, met die van Ajax? Of is het heel anders? Nee, qua resultaten zeker. Uh, voor Feyenoord komt er nu alleen wel een echte test aan. Uh, die hebben in het verleden natuurlijk al genoeg testen doorstaan dit seizoen. Maar nu komt Herenveen uit waar Ajax... Uh, thuis gaat opnemen tegen NEC. Dat is wel degelijk een verschil. Thuis moet er altijd gewonnen worden. Uitwedstrijden zijn. in deze gekke competitie altijd lastiger. Zonder dus, pellen, hè? Ja, dus ik ben ernstig benieuwd uh, hoe dat gaat. Ja, En het gemis van pellen is natuurlijk enorm. Ja, ja dan moet de rest laten zien wat het waard is zonder pellen. Dus ja, het, ik heb begrepen. Een uitdaging. Ja, ik heb begrepen van, uh, van de, uh, collega Van der Geer. Van de Geer. Goed ingevoerd bij Feyenoord. dat uh, het zo goed als zeker is dat immers dan de spitspositie in zal vullen. en dat het voor dan erbij zal komen op het middenveld. Het lijkt me ook een logische op oplossing. Hij heeft ook niet zoveel smaak, is niet tevreden over andere aanvallers. Uh, ja, maar het scheelt wel doelpunten. Immers heeft de tien gemaakt, Pelle 21. En Immers maakt, zoals bekend, een stuk minder makkelijk doelpunten... dan de Italiaan. Ja. Vanmiddag werd het uh, uh, toch nog een paar minuten spannend... toen Utrecht nog uh, gelijk maakte. Nadat de ene Feyenoord-verdediger in de fout ging... maakte de andere het goed. Een ...deur van de eerste orde van Stefan de Vrij... ...die niet gezien heeft na een diepe bal van Utrecht... ...dat van FC Utrecht Cedric van de Gun is meegelopen. Hij wil eigenlijk de bal aannemen en weglopen naar de zijkant... ...terwijl hij al in zijn eigen strafgroepgebied staat. De bal wordt op Van de Voeten getikt door Van de Gun... ...en die stift hem over Mulder heen. En het is tegen de verhouding in, maar dat telt in het voetbal nog eenmaal niet... ...na 58 minuten, 1-1 in de Kuip. Een blunder van de Vrij. Ja, nou ja, wat je zegt, het was een ongelukkig moment natuurlijk. En uh, ik... Uh... Uh, ik ben blij dat ik het voor hem toch nog een uh, stukje goed heb kunnen maken. De Kuip oploft. En dat doet de Kuip omdat Feyenoord op 2-1 komt. En Jan Maat, degene is die scoort. Ja, hij zet de aanval zelf op. Jan Maat, dat heeft hij al wel een paar keer gedaan vandaag. Nou ja, ik kom even naar me toe. En, uh, nou, echt bedanken, dat is natuurlijk niet nodig. Maar uh, hij was wel, uh, wel opgelucht. En dat is uh, logisch, maar... Uh... Iedereen die kan de fouten maken. Hij is een van de stabiele factors. En uh, ja, dan is het uh, voor hem maakt het natuurlijk niet uit wie je maakt. En, uh, maar wel heel belangrijk dat hij, uh, dat hij gelijk weer erin, erin ligt. Ja, toch nog uh, die gelijk maken. En daarna de, de, de 2-1 dus, uh, eroverheen. Uh, ik kan me toch voorstellen dat hij op zijn knieën hem heeft bedankt, zo ongeveer, de Vrij. Ja. Uh, ja, ja, ja. Dat is wel een leermomentje, volgens mij. Hè? Ja, je, je, je kan dat klein stukje <laughs> wel weglaten. <laughs> het is een groot leermoment. En ik denk eigenlijk op het moment dat, want het loopt nu goed af, Feyenoord wint... dat het misschien wel helemaal niet zo slecht is voor, uh, voor de Vrij. Van fouten leer je echt, zeker jonge spelers. En ik denk dat hij dit echt nooit meer in zijn hoofd haalt... om op deze manier uit uh, te verdedigen, binnendoor en verkeerde inschatting maken. Hij verwachtte hem gewoon naar de andere keer. Je ziet ook, hem ook kijken. Ja, Wat is nou, hij nou? Dat, maar dan gaat dus, ik denk dat hij de volgende, de volgende keer die bal misschien wel gewoon een, uh, een, roos, een roos geeft. Ja. En, uh, die fout, ik zeg je, die fout gaat hij nou, misschien nog wel een keer maken in zijn carrière... maar voorlopig in ieder geval niet meer. Dus uiteindelijk wordt hij er beter van. Zeg maar, die Janmaat, die ontwikkelt zich natuurlijk uh, ja, ik vind het fantastisch. spectaculair. Ja, ik, vind, ik had het niet gedacht. Ik, wist, ik, ik heb hem wel het hele seizoen al goed zien spelen... En, de longen van, uh, van die jongen zijn, zijn volgens mij enorm. Want hij gaat maar en hij ja. gaat maar. En verdedigend doet hij ook echt zijn werk goed. Ik vind hem op dit moment echt beter dan Van Rijn. Uh, die ik ook veel zie. Dus uh, ik had niet verwacht dat hij zo'n sprong zou maken in, in het eerste seizoen bij Feyenoord. Potentiële vaste waarde voor uh, Oranje. Ja, dat, je weet het nooit hoe, uh, hoe het zich ontwikkelt. Maar uh, op dit moment vind ik, het, vind ik het echt een hele goede rechtback. Feyenoord moet over twee weken. We hadden het er al even over naar Herenveen uh, Zonder uh, pellen dus, want hij kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Ik didn't want. I promised de trainer, the team after the fourth yellow card that I wouldn't get any more yellow cards until the end of the season. En un vandaag... today. Ik uh, I got it. Uh, but this is also football en uh, I'm quite sure that the, the team will do well als in Armageddon without me. Maar ja, dat weten we. Hè? We weten dat uh, op een kaart uh, hij geschorst is. Ja, oké. Okay, uh, het is gebeurd. En uh, dan zien we over twee weken wel hoe we dat gaan invullen. En uh, daar kan ik op dit moment niet, uh, niet wakker van liggen. I was feeling a bit sorry, but it's oké okay now. It's already a lock card, we won the game and then uh, uh, I will come back soon. Ronald Koeman en, uh, en Pelle voelt zich er dus vervelend onder. Hij zei in het begin van dit fragment... dat hij het uh, team en de trainer had beloofd... om uh, die volgende gele kaart aan het einde van het seizoen pas te pakken. Dat blijkt dus dat ze het erover gehad hebben. En dan trek ik de conclusie dat iedereen het dus inderdaad heel erg belangrijk vindt... om hem erbij te hebben. Ja, maar zo'n open deur toch, of niet? Dat is wel een open deur, maar da daarmee kan je ook vertalen... hoe erg ze het vinden en hoe bang ze ervoor zijn... voor de situatie dat ze hem niet hebben. Ja, maar het zijn 21 doelpunten. Dat niet alleen, het is een hele speelwijze die, uh, die aangepast is op pellen. Op het moment dat het, uh, dat het even niet loopt... kan je altijd een lange bal geven op, op pellen die ieder duel lijkt te winnen... Die geweldig in zijn vel zit. Echt, uh, op die manier zijn medespelers ook steunt. Het is een, echt een steunpilaar. Het is, het is een geweldige speler op dit moment voor Feyenoord. En als die dan wegvalt, dan kan je gaan afvragen, hoe moet je dan gaan spelen? Moet je je speelwijze aanpassen? Nou, dat lijkt me onverstandig. Immers uh, een ander type, maar kan ook wel een aanspeelpunt zijn voorin. Natuurlijk maak je je daar zorgen over. Aan de andere kant kunnen die jongens nu laten zien, die uh, natuurlijk het hele seizoen ook al geweldig presteren, dat het niet alleen maar pellen is bij Feyenoord. Als je daar op een goede manier wint bij Heerenveen zonder pellen, ja dan laat je dus ook zien. Het is dit seizoen niet alleen pellen, het is heel fijn hoor, het is het collectief, het is het talent van Vilena, van Boetjes, enzovoort enzovoort. Dus er liggen ook kansen, lijkt mij, voor, voor de, de spelers die overblijven. Zeg je daarmee eigenlijk dat als ze winnen uit bij Heerenveen dat het vertrouwen dan zo'n boost krijgt? Nou, dan zijn ze in ieder dat geval dat het kampioenschap dat is... echt nog echt weer een kilometer dichterbij is. Ja, nou ja, het, dat, dat, daar gaat het om de punten. Dus als je drie punten pakt, dan is het kampioenschap altijd nog dichtbij, maar op het moment dat je aantoont dat je niet alleen maar afhankelijk bent van één speler in een moeilijke uitwedstrijd, dan lijkt me dat een enorme, zoals jij noemt, boost voor het zelfvertrouwen te zijn. Ja. Dat ja. lijkt me duidelijk, ja. ja. Uh, Hero is een bloedvorm. Uh, echt een, dit is echt een kantelmoment geweest. Het vertrouwen in, van Barsten en van Barsten vervolgens weer het vertrouwen in het team gegeven, vastgehouden aan zijn, uh, zijn strategie, dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Net op tijd, zei je net al. Um, ja, eigenlijk ruim op tijd, misschien wel, als je het vergelijkt met Azet. Ja. En wat is de kracht van Heerenveen momenteel? Is daar, is daar een vinger op? De nou, even, vooral in het eerste deel van het seizoen vond ik dat ze... wel erg makkelijk tegen de tegentreffers aanliepen. Was je ook veel aan het schuiven. Met zijn opstelling was er niet zeker van. Er is nu volgens mij veel meer duidelijkheid. Uh, de tegentreffers in die vier wedstrijden die ze hebben, gewonnen, ook maar vier. En als je dan een spits hebt, die blijft scoren. Hij heeft er nu twintig in liggen, die van Bogenzon. En de, dit was niet de, de moeilijkste van allemaal... maar hij is er wel als de kippen bij om die bal in te tikken dit weekend. Ja, nou ja, dan, uh, dan blijkt dus dat er heel veel mogelijk is met die ploeg. Maar ik hoorde Van Basten de afloop zelf ook zeggen... ja, ik vind het heel moeilijk om aan te geven wat nu precies ja, dat datgene is wat de, wat de boel gekanteld heeft. Ja. Maar ik denk dat hij er heel erg blij mee is. Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat straalt hij ook wel uit. Dan Twente, uh, voor het eerst in negen wedstrijden gewonnen. Voor het eerst in 2013. Uh, Groningen werd uh, geflatteerd, dat wel, met 3-0 verslagen. Dat is mooi natuurlijk voor de trainer, Alfred Schreuder. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe lang kan hij nog hoofdtrainer zijn? Want hij heeft uh, geen diploma. En het is uh, toch nog niet duidelijk hoe dat opgelost gaat worden. Nee, volgens mij niet bekend. En ik weet, ik weet het ook echt niet. Ik heb me ook gezegd, ik hoef er ook niks van te weten. Ik zie het wel, wat er gebeurt. Omdat ik kan hier geen, geen ja, ik kan er niks aan doen. Ja, Alfred Schreuder, luister even mee. Ja. Want jij hebt nieuws? Nou, wij hebben begrepen dat dinsdag, maandag of dinsdag... of in ieder geval deze week, begin van deze week... de licentiecommissie van de KNVB duidelijkheid gaat geven... over ja of nee, dus mag je blijven zitten of moet er echt iemand komen met de juiste diploma's. Dus uh, deze week wordt dat duidelijk. Ja. En, en dat is ook goed, want uh, je kan zo niet zonder uh, duidelijkheid verder gaan... in deze situatie. Nee, ja, dinsdag of woensdag geloof ik dat er... Ja, ja dinsdag woensdag, maar deze week ja, in ieder geval. Ja, ja uh, wat, wat vind jij dat ze moeten doen? Moet je gewoon zeggen, nou, zeven weken, laat Greuden maar even ja, zitten? Mijn persoonlijke mening zijn, uh, geef, hem, uh, geef hem toestemming om het seizoen af te maken. Want waarom zou je een, een, een club dwingen om vorige zeven wedstrijden of een trainer aan te stellen. Nou, dat gaan ze niet doen. Dus of iemand naast te zetten die daar dan als, uh, ja, als pop mag zitten... omdat hij het juiste papiertje op zak heeft. En dan uh, verandert de situatie eigenlijk niet. Maar maak je een statement door te zeggen... ja, daar moet iemand zitten met de juiste papieren. Joris zegt tegen die club, uh, tegen Schreuder: maak het af tot de zomer, geef Twente... Ruim en fatsoenlijk de tijd om een goede trainer aan te stellen... Die, die, die dat diploma wel heeft. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Daar kunnen anderen, zoals de Belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal... heel anders over denken. Goed. Uh, tot slot, uh, Jeroen. Had je nog een ergernisje? Ja. Seuntjens van NAC. NAC wint. NAC draait geweldig. wint de derby van, uh, van Willem II. Hij scoort. Ik weet niet precies... Wat, uh, wat zijn beweegredenen zijn. Maar ja, ik zou zeggen, als je scoort... ik vind hartjes maken van voetballers al irritant. en Maak een dansje. Jouw gewoon. Jouw gewoon. van de oude wedstrijd. Bijvoorbeeld, maar wat doet, wat doet meneer Seuntjes? Die trapt een reclamebord. Nou, niet stuk, maar gaat er vier keer tegen aantrappen. Misschien frustratie, ik weet het niet... Uh, wat, voor, uh, wat voor dingen er allemaal bij hem spelen. Maar uh, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind het een beetje zielig eigenlijk. Maar goed, doet niets af aan de knappe prestatie van NAC. Maar doe gewoon normaal.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 Milo en You Don't Know, het is drie minuten voor half elf. Hij was een van de grote verrassingen van de Olympische Spelen. In Londen was springruiter Gikko Schreuder goed voor twee keer zilver. Tegenover dat succes stond het faillissement van zijn sponsor. Wat zorgt voor veel sportieve onzekerheid natuurlijk. Met een tweeslachtig gevoel stond Schreuder daarom aan de start van Indoor Brabant. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is een heel parcours dat ze af moeten leggen, de springruiters, voordat ze eenmaal in de arena komen. Eerst inrijden bij de stallen, vervolgens naar een rijbak waar al wat hindernissen staan. En dan zien we ze dan oefenen, een aantal springruiters bij elkaar, die dus allemaal nog aan de bak moeten. Ja, meneer en mevrouw, en daar zit u te kijken hè? Ja, zeker, want hier kan je het zelfs heel goed zien. Je kan het inspringen zien en direct erachter op het grote scherm uh, de, het eigenlijke parcours, zeg maar. Ja, ik vind het losrijden uh, ja, zeker zo belangrijk. Of ze geen fouten maken. <laughs> Niet zoveel de hindernis van dezelfde missen. de veel in links om, maar ook rechts om afwisselen. Met een specialistisch oog dus? Een beetje wel, ja. De man daar op uh, dat witte paard. Ik denk dat het Gerco Schreuder is. Gerco Schreuder uit de Bergen. Zijn derde Olympische Spelen. Deze Olympische Spelen in Londen had nog geen medailles. En nu twee. Opnieuw een zilveren. De man die wij kennen nog van de Olympische Spelen, Zeker, allemaal. Dus uh, ja, daar zijn we ook wel blij mee, ja. in de landenwedstrijd en Zilverwondy individueel. Dat moet toch wat met je doen, hè? Nou, zeker. Dat was uh, een heel, uh, heel mooi seizoen, heel mooie resultaten uh, uh, dit jaar geweest. Dus uh, ja, we kijken uh, zeker al terug naar een heel uh, ja, tevreden uh, seizoen. Wat doet het met je zelfvertrouwen? Natuurlijk, als alles loopt, dan, dan is het zeker voor je zelfvertrouwen ook goed als, dat het elke keer net niet wil lukken. Ja, zo werkt het uh, denk ik één keer gewoon in de sport, maar op het moment, uh, moment loopt het uh, heel lekker en ik uh, ben ja, zeer uh, blij mee. En dat wil je zo lang mogelijk volhouden natuurlijk. Maar garanties in dat opzicht heb je nooit? Nee, dat klopt. Je werkt met dieren. en, uh, en uh, zo, Daarom was ook de keuze Londen na een aantal weken pauze gehad. En, uh, en uh, daar, daarom was ook de keuze om hier met Nieuwe links uh, aan de start te komen. Ja, precies. Want je zou zeggen, na dat mooie jaar, uh, op je paard Londen, zou je Londen hier ook wel verwachten? Ja, natuurlijk. Ik had Londen graag hier voor het uh, Nederlandse publiek ook gereden. Maar oké, okay, je moet een keer een keuze maken om een paard een aantal weken ook, uh, ook wat rust te geven. En, uh, en ik had het gevoel, uh, Nieuwe Lins was in Hongkong uh, met de vierde plek in de grote prijs ook. Ik had een goed gevoel daarbij. En, uh, dus ik dacht, het, is, uh, ook, uh, het kan zeker om met Nieuwe Lins uh, hier naartoe te gaan. Hop, daar gaan we weer. In Rijbak verder. Weer een stapje dichter bij de wedstrijdhal. Meneer, wat valt u nou eigenlijk op als u Gerco Schreuder zo ziet rijden? Bij hem is het zo dat hij zo mooi stil zit en de manier waarop hij de voeten heeft in de beugels. Net als een topjockey in, hè? op de flat, flat course, hè? Dat is, Ja, nee, dat is, een, dat is een topper. Zilveren Gerco leerde ook de andere kant van de Olympische medaille kennen. Want één dag na zijn succeswedstrijd in Londen... werd zijn paard geklemd door Rabobank. Rabobank, een van de schuldeisers van Eurocommerce. De sponsor van Gerco Scheuderen. Een bedrijf dat achter het hele stallencomplex zit. Dat bedrijf is inmiddels failliet verklaard. Maar hoe het nu verder moet met de paarden, daar moet de rechter zich over buigen. Voorlopig mag Gerko Schreuder op de paarden blijven rijden, maar ja, hoe is de situatie nou precies? Ja, die zaak uh, loopt uh, verder op dit moment. Uh, op dit moment, uh, ja oké, okay, ik, ik kan mijn concoursen rijden, ik kan mij uh, bezighouden met de paarden. Dus dat is voor mij op dit moment het belangrijkste en dan uh, hopen we uh, dat het uh, toch goed afloopt. Want de zaak is nog onder de rechter hè? en die moet uiteindelijk beslissen wat er verder gaat gebeuren. Ja, ja, En dat betekent dat het voor jou toch een vrij onzeker avontuur is op het moment? Ja, zeker. zeker. Dus uh, de komende... Ja, ik, ik weet het niet precies, maar misschien de komende maanden zullen we na, uh, moeten afwachten hoe alles uh, loopt. Maar zoals ik al zei, ik hoop... Uh, laten we hopen dat we nog jaren met de stal uh, verder kunnen gaan. Precies, maar het zou dus, uh, als het een negatief scenario zou zijn, zo kunnen zijn dat het van de ene op de andere dag over is? Uh, ja, dat ik... ik, ik Durf ik niet te zeggen uh, hoe dat af zal lopen. Uh, probeer uh, positief uh, te blijven en, uh, en uh, ja. concentreren ons op de paden en kunnen een moment mooi doorrijden. Er is de last call en daar gaat Gerko Schreuder de arena in. Gerko Schreuder, de laatste deelnemer nu voor de barrage. De laatste competitor voor de jump-off. Natuurlijk, een goede prestatie neerzetten, dat is het minste wat hij kan doen in de situatie met de sponsor en het stallencomplex. Maar er zit nog een persoonlijk belang aan vast ook, want Gerco Schreuder moet zich nog kwalificeren voor de wereldbekerfinales. Later dit jaar in Gothenburg. Gerco Schreuder werkelijk in topvorm met New orleans plaatst voor de barrage. Brabant nog een keer met z'n allen geven, een daverend applaus. En dan de barrage waarin Schreuder weliswaar foutloos blijft... maar gewoonweg te langzaam is voor een podiumplaats. Uiteindelijk maakt het niet uit... want zijn vijfde plaats is genoeg om mee te mogen doen aan de wereldbekerfinales. Ik heb me geconcentreerd op de wedstrijd en uh, ja, dat pakt er goed uit. En uh, uiteindelijk ook goed voor de finale. Zo is dat. Uh, een bijdrage van Edwin Cornelis, zo dat over Geerko Schreuder. Ja, en dan uh, naar het wielrennen van vandaag. Het was uh, spectaculair zwaar, om het maar zo te zeggen. En uh, vooraf één superfavoriet uh, voor Milan Sanremo. En die werd geklopt in de sprint. Niet Peter Sagan won de Italiaanse klassieker. Maar Gerard Ciolek, moet ik zeggen, was de beste. Een Duitser in dienst van de nieuwe Zuid-Afrikaanse ploeg. Hij gaat de boeken in als winnaar van een koers... waar over uh, heel veel jaren nog over gesproken zal gaan worden. En dat heeft dan vooral te maken natuurlijk met het weer. Het was een memorabele, prachtige, koude en krankzinnige Milan Remo. We gaan erover praten met Bart Voskamp. Goedenavond, uh, Bart. We zaten net uh, voor de uitzending al even... Even met jou na te denken van wanneer was het ook alweer dat jij zoiets had meegemaakt? ja, nou, toen moesten we even inderdaad erop zoeken. Maar dat was inderdaad in 1996 dat we de, de Calibier nog een Alpenkool oversloegen. En dat we toen uh, weliswaar een hele lange rit nog van de, voor de boeg hadden van 46 kilometer. 46 ja. kilometer. En daar, hebben we niet, daar hebben we niet over geklaagd. <laughs> nee, dat was in de, in, de, in de tour toen. Dat was ook vanwege de sneeuw, hè? Ja, dat klopt. Toen, uh, toen zijn we in de auto gestapt. Er zijn uh, twee kools per auto overgegaan. Er lag 10 centimeter sneeuw. En uh, er stonden mensen met campers langs de weg. Ja, die baalden dat wij met de auto langs kwamen. Die, liepen, die riepen allemaal nog boel. Maar ja, dat was echt niet te fietsen. Dus nee. uh, toen zijn we onderaan weer gestart. Ja. En toen hebben we ja, 46 kilometer een soort van uh, tijdrit gereden... want je moest natuurlijk heel hard rijden om wel op tijd binnen te komen... want de tijdslimiet was ook maar heel kort. Ja. Uh, maar heb je zelf ooit in de sneeuw gereden? Ja. Dat je overvallen werd door de sneeuw? Ja, wel. wel. Ja, dat klopt. In, in, de, in, de, West, in de Ronde van West-Vlaanderen was dat, die nou ook pas is geweest. En toen zijn we volgens mij ergens in... Uh, Poch, er is een Ypres volgens mij. Uit niks was 10 centimeter sneeuw. Ja, waar blijf je? Ik heb in een bakkerzaak gestaan. Ik denk, daar ben ik goed. Daar is eten en drinken. Maar nou, eten was er weliswaar, maar we kregen niks. En de verwarming stond ook niet aan. Dus dat was een hele slechte plek. En een ploegmaatje van mij, die stond één kilometer verder in een hotel. En die lag lekker in een bad. <laughs> Prima. Ja, soms zit het mee, soms zit het, het tegen. Even um, de prestaties onder de loep nemen. Die weersomstandigheden. Uh, hij werd na 117 kilometer afgebroken. Geneutraliseerd, zoals dat dan heet. Um, um, onbegaanbaar, gevaarlijk. Um, met, met bussen werd vervolgens het peloton werd er een herstart uh, uh, gedaan. Als jij de beelden zag, zo, heb je dan enig begrip voor die, uh, voor die beslissing? Um, ja, zeker. Het was, uh, dat was niet mogelijk om daar die, die berg op te fietsen. Misschien naar boven nog wel, maar bergaf is het gewoon uh, levensgevaarlijk. En buiten dat je bevangen van de kou raakt. Maar gewoon veiligheidsoverwegingen is natuurlijk belangrijk. Ja, Zo'n organisatie zit natuurlijk wel met een startplaats. Ja, je moet ook kunnen begrijpen, er wordt redelijk wat geld voor betaald... om ergens te starten. Dat is logistiek ingedeeld, dat er auto's weg kunnen... Eh, renners op een plein kunnen starten, de, de pers is daar, al, de televisie... alles is daar. Dus ja, je moet een beslissing nemen. Dus je kunt wel zeggen, van we starten allemaal gewoon uh, een eindje verder. Maar ja, één en één is niet twee. Dus het uh, is een hele lastige beslissing geweest, ja, denk ik. Ja, kan ik me voorstellen. Dan even de situatie dat je, hè, zoals je hem net al schetste... je hebt het zelf meegemaakt, je bent aan het fietsen, je wordt nat... je wordt koud, dan stop je, ga je de bus in... dan ga je rijden, ga je de bus weer uit en dan ga je weer door ja, het is wel bizar natuurlijk. Het, het is denk ik ook heel, vooral heel moeilijk geestelijk... dat je eerst al een hand hebt gefietst en je lichaam is kou, koud geweest... en je komt in een warme bus, je krijgt lekker warm te eten... je lichaam warm weer op en jouw geest weet... dat je eigenlijk over een uur weer de kou in moet. Dus dat is natuurlijk wel een omschakeling. Maar goed, aan de andere kant uh, is, zijn de, de ploegen dusdanig uitgerust... dat ze een warme bus hebben, hm. een hapje eten kunnen krijgen... en uh, de kleren nou ja, kunnen laten drogen of, of droog aantrekken. Dus, ja. even, even, even voordat we gaan kijken hoe het vanmiddag is gegaan. Hoe ging het bij jou? <laughs> Bij mij, ja. ja je, je, je stapt af, je gaat de bus in. Ja, je bedoelt de ritten in de Alpen? Ja. Ja, nou, dat was, wij hadden het op zich ook niet zo heel zwaar. Want bij de start werd het elke keer gezegd: nou, de weersvoorspellingen bekijken ze dan. En dan blijkt dat die berg gewoon niet begaanbaar is. En dat, toen kreeg ik, wat mij betreft, het verlossen: de nieuws van we schrappen twee kools. Ik was geen klimmer, dus ik was blij dat ik die twee over kon slaan. Maar goed, als je, als je op die dag bijvoorbeeld een trui wil winnen. Of je, of je kunt een etappe winnen, is dat vervelend. Maar in mijn geval dacht ik gewoon: nou ja, fijn, twee kools minder, een relatieve rustdag. Dus ik, ik vond het niet zo erg. Maar wij moesten inderdaad met z'n allen in een auto gepropt worden. Met Drie, vier man achterin. Want ja, die bussen, die, die waren toen niet altijd. Nee. En toen vervolgens weer eruit. En weer, en weer eruit, eruit en weer starten. Ja, mentaal even een overgang. Tom Bonen die dacht nou, uh, geef mijn Porsche maar een Vicky, Die stapte niet meer op. Hij vond het waanzin. Hij vond het nergens op slaan dat het peloton onder deze omstandigheden uh, de weg werd uh, uh, opgestuurd. In zijn geval, uh, misschien is hij een koukleum. Dat is misschien te begrijpen. Maar jij zegt, nou ja... Eigenlijk niet zeuren. Nou ja, ik bedoel, ik ben ook rennen geweest hoor. Als rennen klaag je ook wat sneller. En als je eenmaal gestopt bent, vergeet je al die slechte dingen. Dus in, in dit geval zit ik op een stoel... dat ik denk van nou ja, goed, gevaarlijk is het niet geweest, Er zijn geen ongelukken geweest. Uh, ze hebben zich op kunnen waarom opnieuw kunnen starten. Het is niet ideaal, maar goed, het is wel een wereldbeker. En je kunt moeilijk zeggen, we, we schrappen het eerste stuk ook. Hm. Want daar rijden je in een wedstrijd van 130 kilometer. Ja, dat kun je geen wereldbeker meer noemen. Ja. En er waren drie Nederlandse in koers: uh, Blanco Pro Cycling, Fakantelei DCM en Argo Shimano. John Degenkolp, die rijdt voor die laatste ploeg. Hij werd 18e. Uh, laat me eens kijken hoe het was vandaag in de koers... Uh, namens een ploegleider die te plekken was. Iwan Spekembrink van Argo Shimano. Iwan, goedenavond. Hoe heb jij deze dag uiteindelijk beleefd? Een hele bijzondere minuut van Remo. En de omstandigheden hebben we er wel een hele bijzondere wedstrijd van gemaakt. En dat, en dat werd het uiteindelijk ook met een, uh, met een onderbreking halverwege en een verplaatsing. Dus al met al was het uh, anders en anders... Ga eens even terug naar het moment dat jullie uh, hoorden uh, dat de koers op twee hellingen niet door kon gaan. Wanneer kregen jullie te horen? Nou, het gekke was, de, uh, een collega die reed voor ons, die reed naar de bevoorrading toe. En die belde op een gegeven moment en zei, oh hier begint het heel hard te sneeuwen. Ik weet niet of ze hier wel kunnen fietsen. En toen, uh, een paar minuten later, toen, uh, op, over de koersradio, toen melden ze al dat uh, te veel sneeuw lag verderop. Want op dat moment waar wij reden, daar lag nog helemaal geen sneeuw. En toen zeiden ze van, uh, we gaan daar een verplaatsing doen. Dus uh, ze hebben de ploegleiders geïnformeerd. Dus ons in de auto. Wij hebben, uh, alle ploegen hebben een bus hem teruggeroepen, zeg maar. Naar een afrit. En uh, bij een dorpje aan het voet van de Tocino. Dus toen hebben we heel snel die mensen die vooruit reden, gebeld. En die zijn, naar een, uh, die zijn naar een restaurant gegaan. Die hebben daar pasta besteld. Dus warme pasta. Die zijn uh, warme thee gaan maken. Dat dus je moet toch improviseren. Dat hebben we in de bus, uh, dat was net op tijd daar, toen de renners aankwamen... Dus Ze hebben direct gedoucht, waren met kleding aangetrokken, pasta gegeten en thee gedronken. Dus die waren wel elkaar toen, uh, ja, toen de wedstrijd heftig werd. Is er een moment geweest, uh, uh, dat weten we bijvoorbeeld van Team Blanco, dat er toch wel echt een moment is geweest dat ze hebben gedacht: van nou, dit kan echt niet meer, uh, misschien moeten we wel, uh, wel stoppen. Die overweging is echt gemaakt. Ze hebben het niet ja. gedaan, maar heb jij die overweging ook gemaakt? Nee, we hebben, dat, we hebben die overweging hebben wij niet gehad over we zouden stoppen. Nee, we, op het moment dat we de koers stop hebben gezet, was het gewoon te koud en te besneeuwd om verder te gaan. En, um, en we hadden dus begrepen dat ze zouden gaan verplaatsen, dat het weer beter zou zijn. Dus ja, dan moet, dan moet je gaan afwachten van uh, goed, als we gaan verplaatsen. Dan zijn we aan de andere kant van die bergen, hoe is het daar? Dus daar kun je niet voor die tijd gaan, uh, daar kun je niet voor die tijd gaan ja. Dus toen we daar met toen zagen we ook van er was 4, vijf graden boven nul. Het sneeuwde nog wel, want dat was langs de kust. Of het regende nog wel, het sneeuwde niet meer. En dus er kon weer, er kon weer, uh, er kon weer gereden worden. Valt de organisatie iets te verwijten in deze? Ja, je kunt de organisatie denk ik niet verwijten dat het, uh, dat het zo koud gaat zijn. Ja, het heette uh, La Primavera, het voorjaar en het was gewoon uh, winter. Maar daar kunnen ze eigenlijk niks aan doen. En ik denk dat ze gewoon gekeken hebben van hoe kunnen we hier de renners toch beschermen. Ik heb niet de indruk dat ze hier de renners willen gebruiken als, uh, als soort van, uh, van aapjes in een kooi. Absoluut niet. Ik bedoel, ze hebben een stop gezet, ze hebben nagedacht, wat kunnen we doen. Uh, maar het is nu heel moeilijk. Ik bedoel, uh, het was zwaar, het was heel koud. Maar ook na de herpatting hebben ze ook geen risico genomen... en hebben ze ook Lamanie, die, die klim hebben gebruikt eruit gehaald. Ja. Dus ja. Heb je de indruk dat de renners nu langzamerhand in de gaten krijgen... dat ze misschien wel aan een memorabele milaan san remo hebben deelgenomen? Ja, maar dat was direct al duidelijk. Het was direct al duidelijk dat er een hele bijzondere milaan san remo zou zijn. En dat hebben we dus ook voorgehouden. Het is een hele bijzondere milaan san remo Het is geweldig afzien vandaag. Maar goed, uh, ja... Je hebt wel meegedaan aan deze wedstrijd. Het was voor ons direct al duidelijk dat het een hele bijzondere zou zijn. Waar je gewoon midden in een klassieke en nog wel aan de Middellandse Zee een heel gaat leggen vanwege de weersomstandigheden. En vervolgens verder gaat. Oké, okay. Ivan Spekenbrink van Argus Shimano, dankjewel. Ja, graag gedaan. En zoals we hem hoorden vertellen, de ploegenbussen die, uh, uh, brachten de renners dus langs de hellingen van Twee bergen om uh, vervolgens de koers te hervatten. En in de bus van bijvoorbeeld Team Blanco werden de natte kleren in de droger gedaan. Ik weet niet eens dat dat kon, dat je een droger in de bus kon hebben. En terwijl de kleren aan het droger waren... grepen de renners massaal naar hun telefoon... om ons te laten weten wat er in de koers allemaal gebeurde. Nou, Walter Temperman die verzamelde een aantal tweets uit het peloton. We konden weliswaar niet zien wat er allemaal gebeurde in de bus, althans niet live. Maar in de rust van Milan San Remo kregen we wel volop mee wat er gebeurde. Er werd namelijk volop getwitterd door de renners. Verkleumd stapten ze in de bus, maar hun vingers waren snel warm genoeg om berichten de wereld in te sturen. Nicky Terpstra bijvoorbeeld, die is er als de kippen bij om te melden dat hij frozen is, bevroren. En Erik Dekker, een van de ploegleiders van de Blanco Pro Cycling ploeg, tweet al snel dat het absolute waanzin is en dat sommige renners huilend op hun fiets zitten. David Miller maakt foto's van zijn ploegmaten. En zo zien we de natte en verwrongen gezichten... van onder andere Robert Hunter en Tyler Farrar. Ijspegels hangen aan hun helmen en brillen. Nico Verhoeven, een andere ploegleider van de Blanco-formatie... twijfelt ondertussen of hij zijn renners nog wel de kou in wil sturen. Dat gebeurt uiteindelijk wel... met uitzondering van Tom Slachter, die onderkoeld is geraakt. Rick Flens is overigens de grappenmaker bij Blanco. Volgens hem kun je goed zien dat het wielrennen in zwaar weer verkeert. Mark Cavendish die is zoals vaker kort en bondig. Fucking freezing, laat de sprinter op Twitter weten. Een favoriet Peter Sagan gebruikt de bus als een soort extra ravitaillering. Hij plaatst een foto waarop te zien is dat hij een stuk taart naar binnen werkt. Op een andere foto uit de Radio Shack bus is te zien hoe ploegleider Dirk de Mol met een feun de schoenen van de renners droog maakt. En Philippe Gilbert heeft ondertussen alle handdoeken van de BMC-ploeg in beslag genomen. Ingepakt en wel zien we hoe de wereldkampioen een nieuwe droge regenboogtrui gaat aantrekken. En ondertussen worden er ook steeds meer foto's gepost van de eerste kilometers. Via Ed Blanco Cycling zien we tien renners op een nat wegdek. Ze zijn onherkenbaar, want de sneeuwvlokken dansen rond hun lichamen. De bomen langs de weg zijn wit en de renners proberen de sneeuw te ontwijken. Nou, Zo'n rust is dus nog ergens goed voor... voor een mooi inkijkje in de bussen en de hoofden van de renners. Zo is het. Bart Vorskamp, heb je die foto gezien van Gilbert? Ja. Toevallig? Dat moet je hem even opzoeken. Ja, die van Chibet niet, dat maar die... wel, wel van, uh, van, uh, van die andere met die ijspegels en die sneeuw op hun kop. Maar ja, ja. Dat, uh, ja. Dat, is, dat is toch leuk voor later. Ja, zeker. Het zijn bizarre foto's. Um, dan nog even naar het sportieve gedeelte eigenlijk. Um, was het wat jou betreft nog genoeg vuurwerk over? Ja, zeker. Maar goed, net als alle jaren in Milaanse Remo heb, heb je toch de aanloop nodig om het in de finale zwaar genoeg te hebben. Want uh, heb, heb je alleen maar het echte allerlaatste stukje... ja, dan, uh, dan, dan, dan stelt de Porto niet zoveel voor. Uh, dus wat dat betreft heb je wel een goed voorspel nodig... om uh, nou ja, toch een mooie finale te krijgen. Nou, die, die hebben we gezien. Uh, het begon natuurlijk op de Cipressa. Daar konden we al zien wie, wie, wie daar goed waren... Uh, wie er van voren zou zitten, daar werd de schifting al gemaakt. Dus wat dat betreft, uh, ja, naar de finale toe heb ik uh, zeker al genoten. Ja, Chavanel, kanselaren zat erbij, Sagan zat er natuurlijk bij. Ja. Uh, had je toen de, de indruk dat, dat twee vingers is in zijn neus voor Sagan... of begon je toen toch ook al een beetje te twijfelen? Nee, hij moest nee. wel heel erg hard werken, hè, op dat moment? Ja, hij, was, hij zat natuurlijk snel... Uh, hij had nog wel een paar mannetjes, maar die, die waren niet zo heel goed meer. Dus uh, de, de, de, de voorsprong van de twee koplopers, ja, de, die moest eerst teruggepakt worden dus. Maar... Ik zag wel vrij snel dat Siolek uh, als sprinter heel snel en heel makkelijk eigenlijk de klimmetjes overkwam. Ja. Uh, die gaf bij versnellingen gaf die nooit 1 meter toe. Dus toen had ik wel in de gaten, ja, die. Uh... Die kan die andere dat nog wel eens op gaan leggen. En, uh, nou goed. Dat gebeurde dus Uiteindelijk is, de, is dat ook gebeurd. En Sagan, die uh, was natuurlijk de favoriet. Dus mm. die, uh, die moest en die wilde alles terugpakken. Ja, Cancellara had oog voor Sagan, zodat hij niet wegging. En uh, ja, toen ging die derde ermee lopen. Dus dat mm. was een mooie ja, verrassing. Ja, ja. Sebastian Langeveld was de beste Nederlander. Hij werd 23ste. Uh, heroïs is het woord dat misschien uh, gebruikt gaat worden in het uh, terugblikken. Langeveld dacht niets aan de weersomstandigheden op de fiets. Eigenlijk gewoon probeer, probeer ik bezig te zijn met de koers en dan uh, ik probeer niet uh, te denken van als ik maar niet koud word of weet ik het wat. En uh, normaal gezien kan ik wel redelijk goed met dit soort weersvertanden omgaan. opgaan. En het ging vandaag ook heel goed. Ik was heel, ik denk, heel goed in de finale. Ik maakte slipper in de afdaling van de Cypressa waardoor ik wat aansluiting verloor. Alles kwam weer gelukkig bij elkaar en uh, ja op de Porto kwam ik net tekort op wat mannen. En uh, ja, Ponsato moest in de afdaling een gaatje laten ze ook achter en ja, toen was eigenlijk, uh, waren ze weg. Maar ik denk dat dit een hele goede vorm is voor de komende twee, drie weken. die wedstrijden die moeten er inderdaad nog aankomen natuurlijk. Hè? De ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix. Ik bedoel, is dit allemaal meegenomen? Nou ja, meegenomen. Het is natuurlijk super als je hier al kunt scoren. En, maar goed, we waren vooraf gestart met, ja, met Goss, Gerrans. Maar die haak af. Ja, Goss die was gevallen in het begin. En die had eigenlijk al heel veel last van zijn knieën toen we voor de eerste keer stopten. Dus uh, ja, die is slijk afgestapt eigenlijk, die, heb, die zit een beetje met een, met, een, uh, ja, met een knie die wat opgezet is. Kerens uh, ja, die heeft niet de vorm van vorig jaar op het moment. Uh, dus ja, die had ook heel veel last van de kou. En uh, ja, Impy is eigenlijk de hele week al een beetje aan het hoesten. Dus ik, uh, ik, ik heb denk ik gewoon mijn, ja, na, voor mij nu een hele goede finale gedaan. En uh, ja, ik denk zelf dat er iets meer had ingezeten. Uh, ik maak een slipper in de afdaling van die Spressa. Waardoor ik wat vertrouwen verlies in de afdaling van de Poggio. Uh, ja, en ook afdaling van de Poggio moet je eigenlijk gewoon uh, heel veel risico's nemen. En misschien onbewust ben je toch al bezig met andere wedstrijden. Uh, hoewel dat het heel moeilijk is natuurlijk. Maar goed, ik, ik ben heel erg tevreden met, het, uh, ja, met de vorm vooral. Uh, of dit deze dag heel erg goed geweest is voor de conditie, dat weet ik niet. Maar ik denk uh, in het begin moment dat we afstapten naar 100 kilometer, toen was echt heel koud. Als we da dan doorrijden, dat was onverantwoord geweest. geweest. Uh, voor de tweede keer toen we opstapten. Het leek wel een voetbalwedstrijd. Ja, maar hoe voelt dat? Ik kan me ja, voorstellen, je heel... bent dat gewoon niet gewend natuurlijk, dat je van de fiets afgaat, droge kleren weer aankrijgt, hopelijk tenminste, ja, ja, en dan ja. weer opnieuw op de fiets staan. Nee, de laatste 10 kilometer van het eerste gedeelte was, was verschrikkelijk. Het was gewoon natte sneeuw, op de weg lag, lag, een, paar, lag een, stuk, een beetje sneeuw, uh, Ja, echt barre omstandigheden. En, uh, nog 10 kilometer meer en dan waren renners echt onderkoeld geweest. Het was nul graden en sneeuwde. Ja, want jij bent een man van het voorjaar, maar heb je ooit zoiets meegemaakt? Ja, ik kan me een ja, Koer naar Brussel koele, koele ja, herinneren. Ik, eigenlijk... die ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet koud gehad vandaag. En uh, ja, Dat heeft een beetje met kleding te maken. Ik kan er gewoon heel goed tegen ook. Uh, en het is vooral denk, een mentaal spelletje ook. Je moet vooral uh, bezig zijn met, uh, met de koers en uh, niet met het weer. Het is vrienden en hetzelfde. Maar ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Nee, renners in de bus die gelijk zeiden, ik ga er niet meer uit en... Met die vuur, dan heb je anderhalf uur, ga je douchen, omkleden, eten. Ja, en dan ga je weer. En uh, het tweede gedeelte was, uh, ja, was gewoon acht graden en regen. Ja, zoals een normale koers. Um, ik denk wel, ik, als ik eerlijk ben, denk ik wel dat uh, dat bonen ervaren man natuurlijk... dat hij wel een wijze beslissing heeft gemaakt door niet meer op te stappen. Je ziet er fris uit, vind ik. Voor iemand die, uh, nou ja, 300 kilometer kun je niet zeggen... maar die zo lang in slecht weer heeft gereden. Ja, fris, ja. Nee, natuurlijk ja, voel ik het. Uh, ja, uh, bel me morgen nog maar een keer, kijk hoe het dan is. Maar op het moment voel ik me eigenlijk gewoon heel goed. Ik ben een beetje teleurgesteld, gewoon inderdaad, wat ik al zei. Met de finale hadden we waarschijnlijk wat meer ingezeten. Uh, maar ja, goed, dan kun je niet teruggeven. Dat neem ik mee naar volgende week. En uh, ik ga nu gewoon een week uh, bijkomen. Ik hoop dat het weer thuis wat een beetje mee wil werken. En vooral opladen voor de, voor de komende klassiekers. Sebastian Langeveld was dat tegen uh, Gio Lippens. Bart Voskamp, wat verwacht je van hem in de komende klassiekers? Nou, ik verwacht van hem best wel veel. Uh, we horen aan zijn stemgeluid dat hij, dat hij fris is, dat hij er zin in heeft... en dat hij niet uh, bang is voor koud weer. Nou, als je de 14-daagse weersvoorspellingen kijkt, dan ziet dat er heel slecht uit. Ja. Dus gunstig voor hem. Of goed voor hem. Ja, goed precies. voor hem, ja. dus uh, ik, ik verwacht er wel wat van. Iedereen is wel wat in de war, denk ik. Pilaanse remen is natuurlijk ook een doorgedreven training... naar de, de, de Vlaamse klassiekers. Dat valt nu weg, dus ja, renners gaan toch wat onzeker zijn. Had ik wel door moeten rijden, had ik toch af moeten stappen. Dus we gaan het zien de komende week. Goed, dankjewel. are so gay, twisting the night away, here they have a lot of fun, putting trouble on the run, man you find the hole in young, twisting the night away, yeah, twisting, twisting, everybody's feeling great, they're twisting, twisting, they're twisting the night And you wanna see him go twisting the night away He's dancing with the chicken slacks She's moving up and back Oh man, there ain't nothing like twisting the night away They're twisting, twisting Everybody's feeling great They're twisting, twistin' They're twistin' the night, let's twist the line the night away man you want to see her go twist into the rock and roll here you find the young and old twist in the night away yeah twist twisting, twist and man everybody's feeling great they're twist and twist and they're twist the night Sam Cook en Twisting the Night's Away. Bij de NOS te zien live om twee uur in de nacht van maandag op dinsdag. De Nederlandse honkballers die in San Francisco zijn voor de ontkroping van de World Baseball Classic. Het team presteert tot nu toe uitstekend en moet het morgenacht in de halve finale opnemen tegen de Dominicaanse Republiek. Een tegenstander waar werper Rob Koordemans wel blij mee is. Nou ja, we hebben nog nooit van de Dominicaanse verloren op een uh, Baseball Classic. Dus ja. Twee keer verslagen hè? Twee keer verslagen en ja, of soms liggen we. Ja, ik weet het niet precies, maar. Het is wel extra motivatie om de kaart tegenaan te gaan, denk ik. Want die gasten die zijn natuurlijk heel erg goed. Ja, die zijn heel erg goed. Jullie zijn ook heel erg goed, hè? Verrast het je hoe sterk jullie zijn? Nee, dat heb ik al in eerdere interviews gezegd. Dat het me totaal niet verrast. Want. Uh, dus het, het is een hele goede mengeling van. Ja, hoofdklasses. Uh, van uh, jongens uit Antille, uh, Dominicaanse Republiek. Uh, Noem maar op, Canada. En de meeste jongens kennen elkaar al heel lang. En het is, het is gewoon weer, weer zo geklikt als tijdens de, tijdens de WK. Ja, en als het, als, het, als het zo klikt en het gaat goed... Dan, dan, dan, dan groei je alleen maar dichter naar elkaar toe natuurlijk. Legt die klik eens uit. Hoe ontstaat zo'n klik? Nou, zo'n klik ontstaat voornamelijk als je een paar potten wint. Daar, daar komt het een beetje op neer. Als het allemaal vanaf het begin heel goed gaat... Dan uh, groei je steeds dichter naar elkaar toe en dan is het natuurlijk alleen maar uh, ja, niet lang levende lol, maar dan, is het, dan zijn er geen wanklanken uh, en uh, rare dingen die er gebeuren. Het is alleen maar uh, vijf weken lang heel leuk geweest. Wat meegewikkeld lijkt is communiceren, hè? want uh, bedoel, uh, er wordt Nederlands gesproken, Engels, papiamento, van alles door elkaar. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat, hoe regelen jullie dat? Ja, voertalen in de dugout of in de, in de kleedkamer, dus zo'n Engels. En ja, we, we proberen, de meeste, meeste jongens van Antille kunnen wel een beetje, een beetje Nederlands. Dus, dus dat proberen we er ook uit te trekken af en toe. Nee, maar als het echt ergens over gaat, over honkbal, dan komt het toch, toch op Engels neer. Hoe is het met jou verder? Hoe, uh, we hebben je zien gooien tegen Japan. Dat was nou niet echt, uh, dat je denkt van, uh, daar kijk ik met plezier op terug. Hoe gaat het verder met jou in het toernooi? Ja, eigenlijk, uh, ik moet zeggen, uh, die start tegen Japan was misschien toch iets te vroeg omdat ik dat helemaal niet gewend ben eigenlijk in Nederland natuurlijk. En het is pas begin van het jaar. Uh, nu horen we eigenlijk pas een paar oefenpotjes te spelen in Nederland in de kou. En nu, uh, nu sta je ineens in een stadion van 40.000 man. En dat is toch heel anders. Gewoon een, toch niet de vorm die je wil. De vorm die je eigenlijk hebt aan het eind van het jaar. Hoe is dat dan om, om, om geraakt te worden? Nou, dit was voor mij niks nieuws hoor. Ik heb ik ben, ik ben wel vaker in een wedstrijd drie homers tegen gehad. Dus... Uh, Nee, maar het is gewoon heel pijnlijk als je... Kijk, die eerste man die die homo in de sloeg was, niet zo erg. Dat kan gebeuren. Maar dan daarna, als je zo snel op, op 6-0 achterstand komt... Dan, ja, dan, ja, dan zie je ook kopjes een beetje gaan hangen. En dat is moeilijk terugkomen natuurlijk. Zou je verrast zijn als Nederland dit toernooi wint? Nee, niet verrast. Maar ja, je moet ook wel naar tegenstand kijken natuurlijk. En wij hebben een heel erg goed team die steeds beter gaan spelen, moet ik zeggen. Want uh, we hebben ook twee keer uh, major league teams op cijfers geschoven de afgelopen twee dagen. Dus ik zie het alleen maar beter worden. We gaan steeds beter slaan, steeds beter pitchen. Dus uh, ik denk uh, dat we het iedereen heel erg moeilijk kunnen maken. Dat was uh, Rob Kordemans, de werper. Overigens zal uh, Giacomo Mark wel de startende werper zijn in die halve finale we kijken over de grens met voetballen. Broechem, maar Gladbach Hannover werd 1-0 doelpunt van Luc De Jong, Tot Tottenham Hotspur tegen Fulham 0-1, Chelsea West Ham United 2-0 en Wigan Athletic tegen Newcastle United 2-1 en dan in Italië AS Roma Parma 2-0 en Torino Lazio 1-0 en in Spanje Sevilla Zaragoza 4-0 Osasuna Atletico Madrid 0-2 en Barcelona Rayo Vallecano 3-1 met opnieuw een goal van inderdaad Messi. Nou, er gebeurde veel dit sportweekende op Radio 1... hoofdrolspelers, de voetballers uit de eredivisie... de wielrenners in Milaan Sanremo en natuurlijk Salinero. Er ligt op dit moment uh, sneeuw, heel veel sneeuw. Normaal gesproken de bloemenriviera. Nou gaat het daar ook niet meer zo geweldig mee met die bloemen. Maar uh, nee, het is barmboos vandaag. En met een prachtige beseerbeweging laat hij van Eijden eruit zien als een lantaarnpaal met volle licht. En het is Leroy Ver die hem maakt. Hij gaat naar de trainer. Even een handje klappen halen. De fout van Haastroep. 11 minuten voor tijd wordt genadeloos afgestraft. Opnieuw door Nakt gescoord. Goede bal, zeg op de Jong. goal. Wat een prachtige paas was dat, zeg. Van al de wereld op Sim de Jong. En dan krijgt Everton de bal randjes, strafschroepgebied. En die krult hem dan heerlijk in de verre bovenhoek, zeg buiten bereik van Ma. Een paar. Ik ben blij dat uh, de Italiaanse technicus naast me dat een fles grappa bij zich heeft. Want uh, die houdt ons allemaal wel redelijk warm op de commentaarpositie. Willem 2 kan echt uh, langzamerhand uh, de spullen gaan pakken hè, voor de Jubelen League. Ja, ze staan al een tijdje in de gang, die spullen denk ik ook. Maar vorige week toch op die overwinning op VVV. Dat gaf de burger in Tilburg wat mond en twan ook trouwens, denk ik. Dank je. Een blunder van de eerste orde van Stefan de Vrij. 1-1 in de Kuif. Een blunder van de Vrij. Scheun nog altijd in boven zit, maar raakt de bal kwijt aan Bas Ticheler. De kuip ontploft. En dat doet de Kuip omdat Feyenoord op 2-1 komt en Janma degene is die scoort. Sally bedankt. En natuurlijk wijzend op de 19-jarige Ruim. Sally Nero die haar zoveel heeft gebracht. nadat Bonfire daarvoor haar al zoveel had gebracht. En die staat nog steeds in de wijk. Dan is het altijd gevaarlijk. En ja, dan scoort hij weer hoor. Wilfried Boni is zijn eerste balcontact. en hij zit er meteen in. Moet niet gekken worden. Hij scoort alweer. Deli Blind. En als ze zo meteen dan van start gaan. in Arenzano. vlak voordat ze de kusten bereiken. dan krijgen ze opnieuw die 8 minuten en 40 seconden. De aanloop van Berthes. Het schot. Van Mertens in de andere hoek dan waar de keeper heen duikt. en dus een doelpunt. Oh, wat een beauty. Wat een beauty, die moet u vanavond gaan terugkijken. Tjuricic maakt de 2-1 voor de Heerenveen. Een uh, prachtig eerbetoon aan uh, deze Saline-Iro. of Sagan, Chiolek of Sagan. Het is Sagan of Chiolek. Het is Chiolek, hoor. Chiolek die wint hier de wedstrijd voor Peter Sagan. Ongelooflijk, zeg. Gerald Chiolek. Dat was ons weekende. Goedenavond, zometeen in het oog met John Jansen van Galen. Herkent u dit? Die ambitieuze plannen van de heissessie komen op kantoor, maar niet van de grond. Dan moet u naar MBA in één dag komen van Ben Tiggelaar. Daar blijkt dat bijvoorbeeld John Kotter een kant-en-klaar advies voor u heeft. Dan komt u wel verder. Schrijf u nu in op MBA in dag.nl. Ervaar het vijf weken lang, vijf volle weken lang.